Dit is Lieselot Thomas met het NO. Het gaat dit jaar naar de Pakistanse Malala en de Indiaanse mensenrechtenactivist Kailash Satyati. Ze krijgen de prijs voor hun strijd tegen onderdrukking van kinderen en jonge mensen en voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Het Nobelcomité noemt de 17-jarige Malala door haar heroïsche strijd het boegbeeld voor het recht op onderwijs voor meisjes. Satyati heeft volgens het comité op een vreedzame manier gedemonstreerd tegen kinderarbeid. Chemiepak uit Moerdijk heeft alle schadeclaims afgekocht. Naar aanleiding van de grote brand in 2011... heeft het bedrijf een schikking getroffen voor 4,2 miljoen euro. Daardoor kunnen overheden verder geen schadeclaims meer indienen. De totale schade van de brand wordt geschat op 71 miljoen euro. Chemiepak ging na de brand failliet. De fusie tussen kabelbedrijven Ziggo en UPC is weer een stap dichterbij. De Europese Commissie gaat er onder voorwaarden mee akkoord dat Ziggo in handen komt van het moederbedrijf van UPC. De naam Ziggo blijft bestaan, de naam UPC verdwijnt. UPC en Ziggo hebben samen zo'n 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens als klant. Hun jaaromzet is zo'n 2,5 miljard euro. Voor het eerst zijn in Afrika mensen ingeënt tegen ebola. Drie medewerkers van de gezondheidsdiensten in Mali kregen het vaccin... dat nog in de testfase is toegediend. Uiteindelijk moeten in Mali 40 mensen worden ingeënt. De werkzaamheid van het vaccin is aangetoond. Nu wordt de veiligheid getest. Is ook die bewezen, dan zijn nog tests nodig om de juiste dosering vast te stellen. De eerste testresultaten worden eind november verwacht. Het duurt daarna nog maanden voordat het vaccin beschikbaar is. Het weer, droog en geregeld zon, het wordt 17 of 18 graden. In het weekend af en toe zon, ook een bui en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor een brugge, 3 kilometer, de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor afrit Nieuwmansdorp, 3 kilometer, dat komt er een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Oh nee, valste vraag. Dat is niet gehoord, sorry. Zo'n tel afweer en vijf een meer een triangelist. Waar zich dreks aan vergist Even bedankt Zo geet dat aan Hij wat nicht kunt, toch nu verdaan Zo de vroeg, hoor, ja? Zo de vlog. Oh, de ben te laat, jammer, hè? <lacht> Zonde Wie een twijl orkest Ging het ook niet te best en de Jost die bent vun hem geen talent playback down met een band verbrul van empatiek. De sfeer in de zaal was prima. Te snie. De oh. vroeg, de vroeg. Oh, dan ben ik blij. Ik dan het vnoort is wat. Als straatmuzikant, nooit één kwartje had En als nicht in een club door in die grote stad Zung heen, maar zo een tango in zijn halve grote gat O, knut me maar vast, hou me week of Ik heb een touw en een zwepke akkoff In een keel, uit de zaal, stun op en zee. Hou de jongen aan de bek, dan wil allemaal tevreden. <tied> Even dans begrip en is nog meer of zakt. Ze hebt verlest van een wat vernom. In een film wooi een ezel van achter een grip. En om herkenning te voorkomen, om te voorkomen dat ze hem pakt, even een zich de ogen afplakt. See you. Elysium. Daarvoor hoorde u uh, Miss Montreal... met Toetoe Toetoe Toetoe. En daarvoor weer Herman Vinkers Met de... Uh, met de Triangleist. Ja, dat was daarvoor. Goed. Uh, Zometeen uh, natuurlijk de agenda. Dat gaan we ook nog allemaal eventjes doen. Uh, Zometeen om tien van half twee ongeveer... komt Joop van met de Weekendagenda. Or oh, time to find out anything, I loved her just the same. I know I rode a different road and sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Genesis Compilatie Archive Waar ook werk van de Solo-leden van Genesis op staat Dit is Phil Collins Natuurlijk samen met Philip Bailey En Easy Lover Bayley en Phil Collins. Onder andere opgenomen in het album Archive van uh, Genesis. Prachtige uh, cd-box, drie cd's erin. Geweldig mooie muziek erop van Genesis en uh, de leden van Genesis. Dus van Steve Hackett en uh, Peter Gabriel, Phil Collins en natuurlijk uh, Mike Rutherford. Uh, prachtige plaat geworden trouwens met he een hele mooie verzameling. Deze dame heeft ook weer een nieuwe CD, maar wij doen het toch even met een oudje: Marian Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. ...maar begon in de 60er jaren toen met een heel lief uh, lichtstemmetje. Steers go by, summer nights en zo. En toen na een vrij woest leven uh, een korte en hevige relatie gehad met Mick Jagger. Nou, dat heeft er ook geen wind in licht. Of tenminste, dat heeft het er ook niet echt goed gedaan. En daarna nogal behoorlijk aan de drank en allerlei andere genotsmiddelen. Gerezen. En toch kwam ze in de jaren tachtig terug met dit nummer. Alleen de stem was ongeveer twee octaven gezakt. Dus ja, wat wil je na al die uh, genotsmiddelen? Ja hoor, er is hier weer, dames en heren, onze uh, ja. leverancier van uh, weekendinformatie dames en heren. En dat u weet waar u naartoe kunt dit weekend, Joop van is. Ja, ja, ja, nou ja, Ruud, um, begin van de hersenkans. Er is niet echt veel, maar er zijn toch wel weer een paar leuke dingen. Overigens, lekkere muziek van Marian faithful Ja, mij nee. he? Ze heeft weer een, een nieuwe album uit, hè? Al of niet? Ik, ja. uh, ik mag dat graag horen. Nou, ze heeft weer een nieuwe album uit, hè? Heeft, oh, dat weet ik niet. Ja, ja, ze heeft pas weer een nieuwe album. Moeten we even gaan shoppen? Ja. Oké, okay, nou, okay. dat gaan we dus doen. Dank ja. voor de info, trouwens. Oké. Okay. Um, wat, wat hebben wij vanavond? Nou, uh, vandaag uh, gaan we dus het uh, weekend beginnen met uh, om negen uur de pubquiz in uh, Café Koper. Um, ik, uh, ik doe er op dit moment een paar keer niet aan mee... maar dat heeft een, een, een eigen reden, dat gaat niemand wat aan. Maar het, het, het pubquiz gaat in ieder geval wel door. Om negen uur bij Café Kopen, ontzettend leuk, gezellig. Ga met een ploegje mensen eraan toe, ga quizzen. Het is een algemene kennisquiz... Er zitten van allerlei vragen tussen. Van muziek tot aan films en van sport tot algemeen. Politiek, eh, aardrijkskunde. Je kunt het niet zo gek verzinnen of er komt wel een vraag voorbij. En dat werkt heel simpel. Elk proefje krijgt een uh, transponder. En zodra de vraag gesteld is, dan gaat de tijd lopen. Binnen een bepaalde tijd moet je uh, gewoon een keuze gemaakt hebben. Een multiple story, choice uh, keuze. Uh, vier antwoorden. En dan, uh, nou, de, de computer rekent alles uit. Wie was het snelste? Wat is goed? Wat is niet goed? Dat soort dingen allemaal. Ontzettend leuk, meestal worden er drie rondes gedaan. En uh, ja, uh, ik zou zeggen, ga het een keer proberen, want het is echt heel leuk. Dan gaan we naar uh, morgen toe. Morgen, zaterdag. Uh, ja, dan heb ik, uh, vind ik wel heel erg uh, prettig, dat uh, uh, Saskia Larou komt weer als ik in Amsterdam toe. Heerlijke muziek, ik heb vooral, nou ik denk, uh, een keer of 7, 8 uh, mogen beluisteren, ook mogen recenseren. Geweldige muziek. De, zij wordt de Miles Davis, de vuilijke Miles Davis van Europa genoemd. En dat wil gewoon zeggen dat ze geweldig trompet gaan spelen. Zij komt uh, uh, zaterdag met, uh, met, even kijken, hoe heet die ook alweer? Warm Bird, ja, klopt. Een Amerikaan komt ze naar uh, het café van uh, Thalassa. Het Jutta heet dat tegenwoordig. En uh, dat begint al om vier uur. Ontzettend goede muziek. Uh, in een hele goede ambiance. Um, Menna Venendal, die roert de drums in ieder geval En um, een Italiaan, een double bass player Daniel uh, Guelli, of Guelli, hoe je het uitspreekt Dat zal maar verder um, uh, uh, zorg zijn Maar die zijn dus met z'n vieren En dat is ontzettend goede muziek uh, Sergio Laro is een Amsterdamse Maar hij heeft heel veel in Amerika opgetreden En daar heeft hij dus die bijnaam aan verdiend Want ik vind het gewoon een verdienste Goed, het begint om 4 uur ja, en meestal is het zo rond een uur of zeven afgelopen. pauzetje ertussen. En dan kun je daar nog lekker eten ook. Wel even van tevoren reserveren. Lijkt me heel verstandig in ieder geval. Want bij Talasha is het uh, vaak, uh, met name in de weekenden, ontzettend druk. En dan gaan we naar de zondag. En dat lijkt wel een heel jazzfestival. Want dan hebben we weer jazz. Dan komt uh, Hermine Deurlo uh, naar de krocht samen met... Uh, moet ik even kijken, ze speelt in ieder geval met Erik Tillemans, dat sowieso. Die organiseert het ook. Maar er zit een nieuwe pianist bij, Rembrandt Frederiks, En een nieuwe slagwerker, en dat is Kim Weemhoff. Die, uh, die begeleide haar. Zij speelt zelf een chromatische mondharmonica. En dat doen de, uh, haar voorbeelden, jean toet Tillemans en Stevie Wonder ook. Dus goede muziek, gescholde muziek. Ze heeft al een niks aantal CD's op, uh, op haar naam staan. Ze heeft onder andere opgetreden met het Metropoolorkest... Uh, kan ik een kerst? ook niet niks. En Shoenberg Ensemble. En uh, heeft ook uh, concerten en tournees gemaakt met het Willem Breuken collectief. En Candy Dolver. Dus ze is niet zomaar even de beste. De eerste de beste moet ik zeggen. Je kent de muziek uh, waarschijnlijk wel, want ze heeft onder andere uh, tunes uh, gespeeld voor films als Puk van de Pettenflap. En Erik en de Klein Insectenboek. naar een, uh, een roman van. Uh, ik uh, uh, uh, kan er niet meer even opkomen. Goed. maar goed. Uh, ga daarnaar kijken. De entree is 15 euro, dat is zeker het waard. De akoestiek in de krocht is ontzettend goed. En dan kan je genieten van een prachtige middag met hele mooie jazzmuziek. Het begint om half drie. En uh, de, de, de zaal gaat rond uh, kwart over twee. Tien voor half drie gaat die open. Ga kijken en luisteren. Want dat laatste, laatste is natuurlijk het belangrijkste, Ruud. Hallo? Uiteraard... Uh, ja. uh, ik, ik zat even een muziekje op te zoeken ja want, want, want, want, want, want, want dit is er namelijk. Ja, wij zijn snel wat wat Ja, ja wat wat ja, mee. Oké, okay, nou, uh, we gaan er nog even naar luisteren naar Hermien Deurlo. Vanmiddag uh, ja. in ons nieuwe radioprogramma praten we nog even met Erik Timmermans erover. Dus uh, ga je wel luisteren tussen zeven en negen. Of tussen vijf en zeven. Dan zal, zal ik niet aanwezig zijn. Nee. Dan heb ik al lopen. Ja, dat kan allemaal niet. Dan moet je niet te verraad tijdstip doen, man. Ja, mooie tijdstip. Uh. 5 tot 7. Anders zijn we te laat thuis vanavond. Oh, dat is waar. Okay. Vanmiddag ja. Zandvoort ja. draait door. Ik uh, wens jullie heel veel succes met jullie nieuwe programma. Gaat het lukken. Dank je. Ik hoop dat het uh, ja, vanavond gaat niet lukken, maar uh, uh, uh, terugluisteren kan toch geloof ik ook. Ja, gaat ja, ja, nou, ja kan dat. Ja hoor. Nou, Dat kan dat uh, morgen overdag weer. Oké. Okay. Hey Joop, bedankt dag. voor de informatie en uh, ja, tot maandag hè. Maandag zullen maandag. we je niet vergeten. Nee. <laughs> Was je me vergeten? Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik niet. Beetje hectisch. Oké, okay. hey, tot, tot maandag, maandag hè. En we zondag, het zondag, een vijf weekend en tot maandag. Oké, okay, doei doei. Yo, hoi. Ik denk dat uh, Toets wel trots op haar geweest uh, is. Of geweest zou zijn als hij er als kent natuurlijk. Nou, dat zal wel. Er zijn zo zoveel mensen die zo'n montemonica kunnen spelen. Goed, we voegen daar Hermine Durlo aan toe. Aan die twee die dat volgens mij kunnen. Stevie Wonder en Toets natuurlijk. En uh, we voegen Hermine daar aan toe. Zondag dus te horen in de krocht. De moeite waard. Ja, ik kan helaas, niet moet zelf spelen. Maar... Anders was ik er heen En dit vind ik, dat heette Benny's Dream. Een klein voorploegje. Vanmiddag in ons nieuwe programma Zandvoortuig Door praten we nog even met Erik Timmermans. Die uh, hierover, die natuurlijk ook het concert organiseert. aanstaande zondag. We gaan zo weer naar het regionieuws. Maar eerst dit nog even: Hard Carfunkel. Ja, dat was uh, Art Garfunkel met uh, het prachtige To Emily Wherever I May Find Her live opgenomen. Wat een stem heeft die man. En uh, die komt uh, binnenkort hij naar Haarlem hè. Toch? Ja. Ja dat is zo. Ja begin volgend jaar geloof ik. En ja, dan is in maart of zo. Ja. Uh, dan komt hij. Maar dat, uh, dat hoort u tegen die tijd nog wel. Oh, komt, zeker weten. Hij komt in ieder geval naar Haarlem toe naar, het, naar de Philharmonie. Uh, deze Art Garfunkel. Goed. Hier is het Regio met Angela de Koning. Jawel. En uh, ja, ik heb een beetje breaking news. En dat is uh, een beetje een domper voor alle zeurpieten in ons land. Het Sinterklaasfeest met, krijgt met Zwart Piet en Al een beschermde status. Het Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed... is voornemens het Sinterklaasfeest met alle elementen die daarbij horen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland te plaatsen. Mondvol! De voordracht heeft de gehele procedure al doorlopen... en is al goedgekeurd door de Onafhankelijke Toetsingscommissie. Het Sinterklaasfeest, inclusief cadeautjes, gedichten, surprises en Zwarte Pieten... zal worden geplaatst op een lijst met andere Nederlandse volkstradities... Daar staan verschillende bloemenkorsos op. Sint Maarten in Utrecht. Draaksteken in het Limburgse Bezel. En uh, nog een heleboel van die andere uh, leuke volksfeesten. Zo, dan kunnen dus, we dus vanaf uh, nu alle Quincy's... en alle andere zeurkousen en zeurpieten... Ja. gewoon nu hun, om het maar eens grof te zeggen, hun bek houden. Want uh, het gaat, uh, de mensen zijn het gewoon zat. En al die supermarkten ja. en grootwinkelbedrijven... Die, die menen dat ook allemaal te veranderen... Een dikke vinger omhoog, stel ik je ja, sukkels. Ja, ik kreeg dit, uh, dit net, uh, net, kwam net voorbij uh, op, mijn, uh, op mijn tijdlijn, zeg maar. Ja, ik heb het ook gelezen. dat is hartstikke goed. Inderdaad, en ik, uh, ik had zoiets van, dit wil ik u niet onthouden. Nee. nee. Zo, dan ja. nou, gaan we gaan door met het no normale nieuws. Een wielrenner is gistermiddag in botsing gekomen met een auto. Het ongeval gebeurde op de kop van de zeeweg in Overveen. Ambulancebroeders hebben de gewonde man eerste hulp verleend. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen... maar kon na behandeling met een paar pleisters op zijn been... en een paar kneuzingen zelf weer uit de ambulance stappen. Een politieagent heeft de man samen met zijn fiets naar huis gebracht. En nou ben ik Ben je kwijt? Ja, ik ben niet kwijt. Nee, ik heb het alweer. Ja, uh, vanavond, uh, Joop zei het al, in Café Koper weer een editie van de inmiddels overbekende pubquiz. Graag van tevoren inschrijven aan de bar. Deelname kost 2,50 per persoon en de aanvang is 9 uur. Morgen kunt u weer deelnemen aan de zogenaamde burlwandeling hertespotten tijdens de bronstijd. Dit magnifieke schouwspel als mede de onderlinge strijd tussen de mannetjes is zeker de moeite waard van het bekijken. De wandeling start om half vier en kaarten van A650 zijn verkrijgbaar bij de VVV in Zandvoort. Aanstaande zondag weer een nieuwe editie van Jazz in Zandvoort. Inmiddels een begrip onder jazzmuzici en liefhebbers. Met deze keer als gast Hermine Deurlo op Mondharmonica. En u hoorde haar net al voorbij komen. Deze jonge dame heeft uh, inmiddels een behoorlijke reputatie opgebouwd. En het wordt zeker weer een middag jazz genieten. Kaarten voor de voorstelling kosten 15 euro. Een paspartout voor alle voorstellingen van het seizoen kost 100 euro. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanuit schijnt af en toe de zon en het blijft, uh, blijft over het algemeen droog. Heel lokaal is een bui mogelijk en het wordt 17 graden. Vanavond en de nacht is het hoogte zwaar bewolkt en het kan lokaal een beetje spetteren. De zuiderwind is matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar later in de middag neemt de bewolking toe en komt het tot buien. En daarbij is ook onweer mogelijk. De zuiderwind is zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar 17 graden. Zondag zijn er perioden met zon en het blijft overal in de regio droog. De wind is dan zwak uit, uit eenlopende richtingen en de temperatuur stijgt naar 17 graden. In de nacht gaat het dan geruime tijd regenen... en ook maandag kunnen er overdag flinke buien vallen... waarbij wederom weer mogelijk is. Met een zwak tot matige wind uit oostelijke richtingen... wordt het met 18 graden zeker niet koud. Tot zover. Junior prom Like a firecracker I'm a glow When you're on the beach You steal the show Sadaka, en dat noemen we heet Calendar Girl. En dit is van de nieuwe CD van YouTube. Uh, ja. Songs of Innocence. En dit nummer heet Breaking Waves. Supermarktmanager, waar zijn we nog toch weer bezig? Eh... Uh... <laughs> Zo, Supermarktmanager, waar zijn we nog toch weer bezig? Eh... Uh...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 We zijn er ook toch weer bezig. Uh. <laughs> dat was BB King. En don't answer the door. She can kill with a smile. She can wound with her eyes. Dit is Billy Joel. Dat is de laatste voor vandaag. Ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see.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 She can wait if she wants She's ahead of her time Oh, and she never gives out And She never gives in She just changes her mind And she'll promise you more than the Garden of Eden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 een Billy Joel. En dat noemen we altijd... She is always a woman to me. Ja, we gaan eruit. Het is uh, klaar voor vandaag. Ja. Niet alleen klaar voor vandaag. Het is ook klaar voor deze week wat CFM Lunch betreft. Maandag zijn we er weer. Dan straks om 3 uh, euro breakdown en dan om 5 uur natuurlijk het nieuwe programma Zandvoort draait door en ik wens u nog een fijne dag en uh, ik zou zeggen tot straks 5 uur